Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam Zuidoost. Vrijdag werd daar een jongen van 17 doodgeschoten. De tweede verdachte is een jongen van 15 naar Dordrecht. Gisteren werd al een 16-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden. Eerder werden twee andere mensen opgepakt, maar die bleken er niets mee te maken te hebben. De kinderintensive care afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen... liggen vol met jonge kinderen die ernstige luchtwegproblemen hebben... door het RS-virus of andere virussen. De zeven universitaire ziekenhuizen met zo'n kinder-IC... bespreken morgen of er maatregelen nodig zijn. Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij jonge kinderen... In de meeste gevallen verloopt een infectie mild. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht. En 1 op de 1000 belandt met een RS-infectie op de intensive care. In Belarus zijn voor het eerst dissidenten bij verstek veroordeeld... voor hun rol bij betogingen tegen president Lukashenko. Twee van zijn tegenstanders kregen 12 jaar cel... onder wie oud-Olympisch zwemster Alexandra Gerasimenia. Ze waren eerder al naar het buitenland gevlucht. Volgens tegenstanders van Lukashenko zijn er momenteel nog zo'n 1500 politieke gevangenen in het land. In een ziekenhuis in Jeruzalem is Heim Droekman overleden. Een van de grondleggers van de Israëlische Nederzettingenbeweging... Drukman was een vooraanstaand rabbijn. Hij werd bekend als groot voorstander van Joodse nederzettingen... op de westelijke Jordaanover, de Gaza-strook en het Sinaï-schiereiland... nadat Israël gebieden in 1967 had veroverd. Haim Droekman was 90 jaar... Het weer, vanavond opklaringen. komende nacht in het waddengebied wat buien. Morgen overdag drogen over de Wordt maximaal 8 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. Aan het eind van de avond gaat het morgen regenen. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort leeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Jouw keuze. ZFM. Play it loud. Op ZFM standvoort. Daar staan de mannen van Iron Maiden met Wasted Years. Nieuw in de lijst. ...op nummer 662. Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud... ...waar we langzaam maar zeker richting de hoogste notering van vanavond gaan. Maar eerst klimmen we door naar 560... ...waar we weer een gothic nummer vinden... ...van de band Evanescence... ...die met twee nummers de hele lijst vertegenwoordigt. Het schitterende Maya Mortal haalt dit jaar de mooie plek 250... ...en van hetzelfde album draai ik hun eveneens geweldige palaat ...Bring Me Back to Life. Beide noteringen maken dit jaar een stijging door... Daarna hoor je nog een prachtige rock van een metalband die vorig jaar op 338 stond en dit jaar's lijst staat hij op 316. Dus ook een stijging doorgemaakt. Maar eerst dus Evanescence met Bring Me To Life en daarna Queen's Drag with Silent Lucidity. Dus twee mooie nummers achter elkaar. Geniet. ...van hun succesvolle album Empire uit 1990. De band bestaat sinds 1980... ...en zijn een van de drie grote van de progressieve metal scene... ...die in de midden- en eindjaren 80 succes hadden... ...samen met Dream Theater en Fate's Warning. Een geweldig mooi nummer en terecht op 316... We zijn aanbeland bij nummer 299, waar we een van de langere nummers van Page Plant vinden. Ik heb het natuurlijk over Led Zeppelin, maar liefst ruim 8,5 minuten lang duurt hij Kashmir. Vorig jaar nog op 320, nu twee, uh, 21 plaatsen gestegen. En samen met Black Dog de enige twee klimmers in de lijst. Genoeg gepraat. We gaan genieten van het geweldige Kashmir. En daarna hoor je de Deense Volbeat. Met hun 262 positie. Let's Zeppelin nu. Thank <laughs> you. I my. van Led Zeppelin. Dan is dit er wel even gelijk een uh, wakker woordertje weer. Nou, een beetje inkakken van Led Zeppelin. Dat lekker doorkabbelt acht minuten lang. Maar toch het blijft een uh, geweldige klassieker die je niet mag ontbreken in de top 2000. Volbeat heeft slechts twee noteringen in de lijst. En dit was de laatst genoteerde van de twee op toch een mooie 262 positie. In 2016 kwamen ze binnen op 1833. En het jaar erop stegen door naar 353 zelfs. In 2008 ontbraken ze met dit nummer. Om in 2019 weer terug te komen in de lijst op nummer 219, wat de hoogste notering voor dit lekkere nummer tot nog toe is. Volbeat maakt natuurlijk een heerlijke mix van rock'n'roll, heavy metal en rockabilly en scoorde met Lola Montez hun grootste hit en notering ooit. Twee plaatsen hoger vinden we de trash metal klassieker van Metallica op 260. Deze vinden we terug op hun tweede album, Ride the Lightning en dit jaar maken alle 11 noteren een stijging door in de lijst. De metalheads hebben al hun favorieten weer heerlijk omhoog gestemd. Goed bezig dus. We gaan luisteren naar Metallica Fade to Black. En daarna gaan we weer naar een crunchplaat van Kurt Cobain natuurlijk. Drie plaatsjes boven Metallica op nummer 257. Geniet van Fade to Black. de Fate to Black van Metallica. En helaas heb ik Nirvana niet mee... ...dus we gaan een ander nummer draaien... ...die ook in de lijst staat. Jullie je hoort gewoon nog een keertje van mij... ...Guns N' Roses zo direct. Op nummertje 229 in de lijst... ...staan ze nu met een mooie hit. Een koffer van Bob Dylan... ...Knocking on Heaven's Door. Komt nu! 30 plaatsjes gezakt... ...ten opzichte van vorig jaar... ...maar toch een mooie 229... Geniet van Knocking on the Heaven's Door. Nogmaals, Guns N' Roses. Met Knocking on Heaven's Door. Ja, geweldig nummer. En Guns N' Roses doet het ook niet slecht in deze lijsten. Ze hebben maar liefst 13 noteringen. En November Rain is natuurlijk hun genoteerde nummer. aller tijden. Op nummer 17 vinden we dit jaar terug. één plaatsje gezakt ten opzichte van vorig jaar. De enige stijger of nou ja, een van de weinige stijgers in de lijst is Sweet Child of Mine. Die met twee plaatsen gestegen is naar nummer 33. Nu heb ik nog drie hits voor jullie in petto voor het tweede uur alweer op zit. Allereerst mogen we de oudgediende van Die Purple natuurlijk niet ontbreken. Vorige week nog draaide ik de grootste hit van hun Child in Time. Maar vanavond zal ik hun ene hoogste notering gaan draaien. Smoke on the Water maar liefst, of uh, om precies te zijn. Die vinden we dit jaar terug op nummer 100. 183 en hij is tien plaatsjes gezakt ten opzichte van vorig jaar. Het nummer kunt u vinden op het album Machine Head uit 1972. Hij is opgenomen in 19. Uh, 71 in deze maand, december. Dus is vandaag de dag maar liefst 50 jaar oud alweer. De bandleden hadden niet verwacht dat het nummer zo'n grote hit zou worden. Maar wisten het dus goed te doen in de hitlijsten. Daarna hoor je aansluitend een hit van Dave Grohl met zijn band... en hun hoogste notering in de lijst op nummer 126. Smoke on the Water nu eerst. Lekker rocken. Foo Fighters met de Pretender. Maar liefst acht nummers hebben ze in de lijst staan. En Pretender is natuurlijk een grootste favoriet van de fans. En die zakte helaas wel acht plaatsen van 118 naar 126. De live versie van My Hero is de enige plaat dat een stijging maakt. Maar staat het laagst genoteerd op nummer 1872. We gaan alweer door naar het laatste nummer van de avond. En we maken een flinke sprong vooruit in de top 20. Dan staat het nummer wat ik nu ga draaien als afsluiter van vanavond. Een koffer gaan we draaien. En van Simon Garfunkel natuurlijk. En die geweldig mooi gedaan is door de band Disturbed. Paul Simon zei zelfs al dat hij hun versie mooier vond dan die van zichzelf en Art. En daarom vinden we deze plaat ook verdiend terug op nummer 19. 9 plaatsen hoger dan het origineel. Dat zegt al genoeg toch? Bedankt weer voor het luisteren. En tot volgende week. Uh, dan ga ik een hele avond wijden aan de grondleggers van de heavy metal. Black Sabbath zoals ik al eerder had gezegd deze avond. Ik wens jullie voor zo direct rust toe. En voor de komende weken hele fijne feestdagen. En uh, maak er een gezellige kerst van, ondanks de lockdown waar we nu in zitten. Ik uh, zie jullie en ik spreek jullie en jullie horen mij weer volgende week de 27ste. Geniet van Disturbed met het prachtige Sound of Silence. Daar komt ie. Slaap lekker. Because the visions of me create.